Het is twee uur, die ook het eerst raam met het NOS-journaal. In Alkmaar woedt een grote brand op een industrieterrein. Op het terrein net buiten het centrum van de stad staan meerdere panden in brand. Volgens de brandweer slaan er grote vlammen uit het dak. Omdat er mogelijk asbest in de panden zit, is een groot gebied rond de brand afgezet. Of er gewonden zijn, is nog niet duidelijk. De oppositie in Oekraïne is voorzichtig optimistisch over de vooruitzichten voor het land...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 Max. Nachtzuster met Ron Vergouwen. Ja, een hele, hele goede nacht. Welkom bij Nachtzuster, het programma waarbij jullie alle vragen kunnen stellen die jullie maar willen... en dan ook wel alle antwoorden moeten geven. Allemaal via het bekende telefoonnummer 0800-1121. Ja, van die dingen die we ons allemaal wel eens afvragen... van die, van die vragen die dan opborrelen. Misschien uh, lig je in je bed en denk je... nou, ik had het vanavond nog over een onderwerp... en we kwamen er maar niet uit. Hoe zit het nu precies... Dat Soort dingen mag overal over gaan. Leuke vragen, gekke vragen 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer. Uh, ja, er zijn nog andere manieren om mee te doen met dit programma. Chatten, dat kan bijvoorbeeld. We hebben een hele trouwe uh, luisterscharen die ook op de chat zitten. Daar kun je meedoen via uh, omroepmax.nl/slash nachtsuster. Klik dan even op chat, een mail sturen, dat kan ook nachtsuster omroepmax.nl. Maar ik vind het toch wel stiekem het leukste als je nu gewoon even belt 0800 1121.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 Nachtjister, wat ben ik zonder al je zorgen. Nachtjister, haal ik de morgen. Nachtjister, doe iets aan de pijn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 Nacht is ben ik zonder al je zorgen zal ik je morgen Nacht is het een wie bij je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 Goed nacht zuster. nacht zuster. nacht zuster. De pijn, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn. Ja, als de heren van het Doe Maar klinken, dan weet je, het is uh, uh, nou, zes minuten over twee. En dan uh, zit je in het programma Nachtzuster op Radio 1 van Omroep Max. Welkom en we gaan er een, uh, een hele leuke uitzending van maken, denk ik. Ik zit al op de chat, uh, er wordt al uh, flink uh, uh, gechat ik, en er wordt ook gezegd van waar is Astrid? Nou, dat uh, zeg ik dan ook maar even op de radio. Ja, Astrid is gewoon nog een weekje vrij, volgende week is ze er weer. Um, en uh, dat uh, laat ons niet tegenhouden, denk ik, om hier een hele leuke uitzending van te maken. En degene die uh, het spits mag afbijten, dat is Rob. Rob, goedenacht. goedenacht. Hallo, hallo, hallo. Uh, ja, <coughs> ik hoest, ik heb een beetje last van mijn keel. En daar uh, vind ik het prettig om dan, uh, als je dan eenmaal je tanden gepoetst hebt, toch ook nog weer een of ander uh, tabletje te nemen. Waar, waar je een beetje met, uh, met die mentols met je, zo dat je dan een beetje lucht krijgt. Hè? En, ja. Maar dan staat er dan op, uh, op, op zo'n verpakking, er staat dat het uh, ohne suiker zonder suiker is. En ik vraag me af. Ja. Als je dan eenmaal zo'n ding in je mond hebt... zijn er dan niet andere stoffen die, die toch nog een beetje schadelijk zijn voor het glazuur? Jij denkt dat er toch nog een soort van zoetstof in zit? of een andere? ik weet niet wat erin zit, maar ik ben geen deskundige op dat gebied. Je denkt, oh, net zoeken, nou kan ik wel de hele nacht van die dingen in mijn mond hebben. Ja. Maar ja, je, je weet niet of er andere stoffen in zitten. Je proeft op een gegeven moment het is toch, toch wat van, van wat andere... Prut in, die, die, die boeren elkaar houdt. Omschrijf nog even duidelijk uh, wat het voor uh, uh, tabletjes zijn. Ja. Nou, dat zijn uh, bijvoorbeeld. Uh, bijvoorbeeld, ja, ik, mag, ik mag natuurlijk geen merknamen noemen. Maar dat, is, dat, dat zijn gewoon. Uh, uh, van, uh, uh, ja, hoe noem je dat, <laughs> omschrijft ze, het zijn kleine pilletjes en daar staat op sugar free en hm. dat uh, geeft een beetje lucht, een beetje adem, daar okay. zit, zit menthol nou. in of, of, of iets in die geeft. Ik zat uh, van de week te kijken naar uh, uh, de keuringsdienst van Waarde, of Waren is het, hè? Waarde, de keuringsdienst van Waarde, nou, ja. en uh, daar, ik weet niet of je dat gezien hebt, maar dat ging over thee en daar blijkt dus ook gewoon suiker in te zitten. Want die, die zakjes, die vullen ze dus ook gewoon op met, met stukjes uh, ja, zoetstof en suiker. Stond ik echt nee, aan heb te het kijken. Nee, heb ik niet dus uh, dan denk maar je ja, dat je... Maar ja, als je een kopje thee drinkt, dan ga je toch eventjes... Voor... Nou ja, voordat je naar bed gaat, ga je sowieso nog eventjes... Uh... Met uh, de een paar minuten. Ja, dat heen, is waar. Maar als je misschien denkt... Ik, zeg, ik, misschien zit er zelfs in tandpasta voor suiker. Dat, dat zou zomaar kunnen. Maar het is raar. Dan denk je, nou, ik drink thee zonder suiker... en blijkt er toch nog suiker in te zitten. Vond ik opvallend. Ja. Maar inderdaad... Ja, als je... maar, maar, maar, maar die suiker, maar die suiker die neem je niet hier tegen... om niet nog dikker te worden dan je al bent. Dus, <lacht> hè? Nee, dat is waar. <lacht> toch. Ja. Nou, we gaan deze vraag uh, op onze lijst zetten... die nog uh, lang gaat worden, denk ik, vannacht. En uh, ja, dan uh, ja. zijn er vast wel mensen die daar een antwoord op hebben. Ja, ik, ik, heb nog, ik heb nog een klein vraag. Die de muziek, de muziek die jullie draaien de hele nacht door... die is toch bedoeld eigenlijk voor de mensen om wakker te blijven? Hè? Heb je daar klachten over? <laughs> nou, <laughs> ik moet zeggen, ik vind, ik vind het vaak uh, een, een enorme herrie. Ah. Uh, en er is heel veel goede muziek. Ik mis bijvoorbeeld, uh, wat was dat voor een programma waar ze dan... Uh, ...waar ze dan een uurtje of zo echt een beetje goede muziek draaiden... ...die wat, uh, ja, wat, sfeer, wat meer sfeer gaf. Ja. Maar, maar nogmaals, ik, ik weet niet... Uh, ...ik ben misschien erg kieskeurig... ...en er zijn heel veel jonge mensen die... ...en daar is het programma voor. Heel veel... Nee hoor, nee, nee, we zijn een omroep max... ...maar dat wil niet zeggen ja. dat we niet voor, voor jonge mensen muziek draaien. Uh, we proberen iedereen te vriend te houden... ...we, we draaien Nederlandstalig, Engelstalig... ...we draaien Uptempo, zoals dat dan heet... ...we draaien wat langzamere muziek... Er uh, dus komt van alles voorbij in zo'n nacht... Ja, ja. <laughs> ik hoop. Okay. Heb je nog een verzoekje? Ik weet niet of ik eraan kan voldoen, maar dan heb je me opgeworpen. Oh, een, een verzoekje. Alice uh, in Gerald iets. Oké. Okay. Nou, we gaan even kijken of we daar uh, iets, uh, iets van kunnen vinden en uh, of, dat, uh, of we dat in het ja, programma, het programma kunnen beetje, passen. Een beetje, beetje, beetje jazzy, hè? Iets jazzy. Ze dat? Nou, dat... Easy, easy listening of zo noemen ja. ze dat toch? Nou, iets jazzy, daar, uh, daar komen we vast nog wel aan toe van Oké. Okay. Oké okay, Rob, dankjewel. Ja, goed zo. Hoi. En, dag. 0800-1121 als je um, ja, weet of er ook zoetstoffen in dit soort tabletjes zitten. We gaan er gelijk door naar de volgende. Patrick, goeienacht. Patrick? Blijft angstvallig stil. Oh. Oh. Ja. Hallo? Hallo? Hoort u Hoort u mij? Ik hoor, ik hoor u, nou luidt een duidelijk is niet het geval, maar... Oh. Hallo, ja. Je bent er. Dag Patrick, hallo, goeienacht. Hallo. hallo. Um, ja, ik had even een vraagje be, um, met uh, uh, betreffende uh, hete vloeistoffen. Ja. Het, het is namelijk zo, uh, sinds, sinds ik achter een computer zat en er een uh, kop koffie overheen is gegaan, doe ik mijn koffie in een petfles, als ik achter de computer zit. Een, een plastic fles ja. En uh, nu viel mij gisteren iets op. Uh, ik had hem uh, in mijn rechterhand met uh, de petfles, met uh, koffie. En toen... Uh, Patrick, ja. kun je, want je staat volgens mij op de handsfree, hè? Ja. Kun je even de telefoon um, gewoon weer aan je oor houden? Dat, uh, dan kunnen de luisteraars thuis het ook allemaal beter verstaan nog. Tenminste. Er wordt nu een headset afgekoppeld, denk ik. Wordt u iets ingeplugd of een plugje uit de telefoon getrokken? Patrick, ben je er nog? Oh jee. Hallo? Ja, daar ben je weer. <laughs> het duurde even, maar je bent er weer. Ik, ik zal het even kort houden dan. Ja. Uh, toen viel mij op dat uh, ik mijn uh, koffie in de rechterhand had. En toen was het een constante temperatuur. En toen deed ik hem in mijn linkerhand. En toen uh, schudde ik de, de petfles. Ja. En toen leek de vloeistof, vloeistof wel heter te worden. Nou wil ik graag, nou is mijn vraag. Zit dat tussen mijn oren? Of is daar uh, uh, daadwerkelijk een, uh, een biochemisch uh, proces? Uh, ligt dat uh, daaraan te grondslag? Nou leuk, we gaan een, uh, een scheikundig uh, proefje doen vannacht. Juist, ja. <laughs> leuk. Oké. Okay. Ja, nee, het zou zomaar kunnen. Ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb scheikunde vrij snel laten vallen als vak. Dus, uh, maar ik vind het een... Uh, een leuke, leuke vraag die je opwerpt. Ja, nou ja, dat is niet eens zo erg. Ik, ik, heb, met, ik heb school verlaten nadat ik me, mijn zwemdiploma had. Dus <laughs> het, kan, het kan altijd nog gekken. Nou, dan kun je tenminste zwemmen. Ik, ik hoop dat er, dat er een uh, antwoord op komt. Ja, maar dus de, stel uh, nog even heel duidelijk de vraag. Want uh, je, we werden net onderbroken door, uh, door je handsfree set. Even heel kort en bondig de vraag. Um, welk proces aan de grondslag ligt... dat als je uh, warme vloeistof schudt in een plastic fles dat het lijkt alsof de het vloeistof heter wordt. Ja, en is dat zo? En ja, als dat zo nou. is, waar ligt dat dan aan? Juist. Ja, Precies. Ook ja. Nou, ik ben benieuwd. Ik okay, vind het. Nou, ja. ja. Ik heb ook wel eens... Ik zal, uh, zal blijven luisteren in ieder geval. Hè, want ik ben zelf ook wel benieuwd naar het antwoord. Nou, ik, ik ook. Dus uh, ik, uh, volgens mij komt hier nog wel een, uh, een leuk antwoord op. Hoop ik zo. Nu, is goed. Oké. Okay. Patrick, dank je wel voor het bellen. Oké. Okay. Okay, dag. Hoi. hoi. Ja, 0800-1121, dat is het, uh, het gratis nummer wat je mag bellen. Ja, dit soort vragen, dus daar ben ik uh, de komende nacht naar op zoek. En uh, ja, het mag dus overal overgaan, overal wat, wat er voor hersenspinsels op dat moment opduiken in je brein. Uh, nou, het, kan zo, het, het kan niet gek genoeg, 0800-1121. We gaan naar uh, Jeannette. Denk ik, Jeannette. Ze blijft weer uh, angstvallig stil. Dag Jeannette, je bent in de uitzending. Het is, uh, gaan we door naar, uh, nou, dan gaan we naar Phil. Ja, hoi. <laughs> dag Phil, hallo. Uh, dag Kees, ik ben er zeker. Um, ik denk over kribbelhoes, hè? Ja. Um, dat is niet gemakkelijk, want ik heb er ook wel eens last van. En, uh, maar waar zit het dan nou in, hè? bijvoorbeeld? Ik bedoel, komt het nou diep vanuit je longen of... Afdrukken, gewoon oh, echt, ik word er helemaal niet goed van. Waar komt het vandaan, kriebelhoest? Waar komt het vandaan? Ik denk, ja, ik denk, uh, um, ja, goh, ik denk uh, is het een kwestie van honing? Nou, dat is, dat is de oplossing dan, waarschijnlijk. Waarschijnlijk, en... Uh, maar het is ook een hele moeilijke vraag. Ja. En, ja, bij mij helpt thee en honing altijd, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. En ik denk aan tijm, bijvoorbeeld. Tijm. Ja. Dat is een goede maar, maar hoe ontstaat het? Dat is eigenlijk je vraag. Inderdaad. Uh, Oké, okay. nou, dat is wat moeilijk uit te leggen. Want kribbeloes. Uh, ja, ik denk. Nee, ben je misschien een beetje verkouden of zo? Of, uh, hè, en, uh, het is hinderlijk. Ja, tuurlijk. Ja, maar heb je er vaak last van? Je zegt uh, af en toe. Nou, in de laatste tijd wel regelmatig, hmm. zelf. ik zelf. Uh, maar het heeft ook met jarige te maken. Zou dat niet kunnen? Van, uh, een tikje verkouden of... Ja, verminderde ah. weerstand is het vaak, hè? En dat is vaak in oh. de winter. Ja, en, uh, maar het is wel hinderlijk, want het, het gaat opkruipen en uh, krijg je af en toe noesbaar. Dat vind je helemaal niet leuk. Nou, sterker nog, ik kan je vertellen... als je achter de microfoon zit, bijvoorbeeld bij een radioprogramma... vorige week was ik een beetje verkouden. Ik heb het nog redelijk uh, kunnen verbloemen, hoop ik. Maar ik was ook een beetje uh, kriebelig. Ja. Uh, maar inmiddels is het weer uh, voorbij. Maar het is inderdaad vervelend. Maar waar komt het vandaan? Leuke vraag. Um, ja, inderdaad. Want um, uh, Volgens mij komt het uit je longen, denk ik. Van, uh, ja, Het klinkt heel serieus, maar omdat ik het de laatste tijd ook last van heb. Ja. Van uh, dat... Dan, uh, komt het weer bij me op en dan vind ik s morgens helemaal niet prettig. Nee, is het natuurlijk niet. Nou, Phil, we zetten hem erbij en uh, ja, we gaan kijken of, uh, of mensen het antwoord hebben. Een, uh, een medische vraag, in het medische hoekje zit deze. Het zou mij benieuwen. En mij ook, zeker. Oké. Okay. Nou, Dank je voor het bellen. Af. Graag gedaan. En uh, een hele fijne nacht en blijf luisteren. Dankjewel. En als er kijk. nog een vraag is, dan mag je altijd nog een keer bellen. Hè? Dat weet je. Dat vind <laughs> ik lief van je. Blijf nee, luisteren, Phil. Oké. Okay. Dag. Um, even kijken, we gaan naar um, meneer Daams, volgens mij. Oh, Jeannette. Jeannette is terug. <laughs> Jeannette is toch niet terug. Dan gaan we toch naar meneer Daams. Ja, meneer Daams uit Maastricht. <laughs> Goeiedag. Mijn, uh, mijn zus is suikerpatiënt. Uh, ja. En uh, die drinkt altijd uh, of cola light of cola zero. En nou heeft die uh, vrouw wat daar komt spuiten, heeft gezegd, nou, dat is, uh, kun je net zo, uh, net zo goed cola regular drinken. Dat, uh, dat schijnt hetzelfde te zijn. Nou wil ik weten, is dat waar of is dat niet waar? Cola, cola reggae? Regular. Oh, regular, de, de gewone, ja. <laughs> de gewone cola. Ja, ja, ja precies, ja. Wat is, wat is het verschil, dat wil je eigenlijk weten? Ja, dat wil ik weten, ja. Ja. Omdat die, die vrouw wat mijn zus komt spuiten, die zegt, nou, als je nou light of zero drinkt, dan kun je net zo goed de gewone cola pakken. ja, ja. Dus wil ik weten of daar inderdaad verschil in zit of niet. Ben je, maar ben je, ik bedoel, ik ken mensen die, die drinken echt van, van ochtends vroeg tot avonds laat. Cola, hoe is dat bij jou? Nou, ik drink uh, zelden cola, maar mijn zus die drinkt uh, wel eens cola. Ah, okay. En uh, toen kwam die, uh, die uh, wat daar kon spuiten dus voor, voor de suiker van. Want die zei, nou ja, of je nou light, zero of regular drinkt. Het is uh, precies hetzelfde. Ja. ja nou, dat, uh, het, het leek mij uh, niet, maar het kan best wel zijn. Ja, nou ja, het, het, het wordt altijd gezegd... Uh, die, die zero, dat is het, uh, het beste wat je maar kunt hebben. Dat is een soort geschenk van God, uh, vinden sommige cola Ja. Ja, als ik cola drink, heb ik ook altijd zero, dat klopt. Ja, maar goed, dat, dat zero staat natuurlijk voor, voor geen, geen suiker. Tenminste, dat wordt dan gezegd. Ja, maar ja, het smaakt wel zoet, dus daar moet, uh, moet zoetstof in zitten. Oké. Okay. Dus ik wil weten of dat inderdaad waar is. Dat, uh, dat je zero, light en de gewone cola, of dat hetzelfde is. Ja, ja goede vraag. We zetten, ja. hem, we zetten hem erbij. Ja, okay. Ga je nog, uh, ga je nog dat soort drankjes drinken nu om wakker te blijven? Want er zit natuurlijk ook cafeïne in, hè? Dus dan blijf je wakker. Daar zit cafeïne in, Ik zit nu aan, uh, aan het water. <laughs> Oké. Okay. Ja? Heel goed. Zeg uh, een vraagje: de, de, dat nummer heb ik al lang niet meer gehoord. Kun je dan misschien draaien van John Evangelis als Van Mouwen Home? Nou, we zetten hem op de lijst. We zijn eigenlijk geen verzoekplatenprogramma, maar. Uh... Nee, dat weet ik wel, maar. Uh... <laughs> Het maar. Ja, je, proberen mag je altijd. Ja, als je in Duitsland okay. zit, pak je moment heel goed. We zetten hem okay. erbij. Oké, okay, dankjewel ja. voor het luisteren. Hai, hai. Hoi. Ja, 0800-1121. Het verschil tussen de soorten cola, waar komt toch kriebelhoest vandaan, en verschil in temperatuur in flessen. 0800-1121.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 Ja, lekker thee. Dat ga ik eens drinken. Bots is dat. Die vroegen zich nog steeds af wat ze dan zouden drinken. Ik heb even een kopje thee gehaald. En water. Uh, ja, je moet ook koffie drinken eigenlijk s'nachts. Maar ik ben erachter gekomen dat, uh, dat ik daar niet zo goed tegen kan. Dus ik ga even aan de thee vannacht. Um, ja, 0800 1121, dat is het gratis telefoonnummer wat je de, uh, nog tot zes uur uh, vanochtend uh, kunt bellen. Met uh, leuke originele vragen. of de antwoorden erop. Uh, we gaan kijken uh, wat voor originele ideeën jullie vannacht allemaal uh, naar voren gaan brengen. We gaan naar mevrouw van Van Hof. Nee, Hof. Van Hof. Ja, Van Hof. <laughs> Excuus. Nee, wat? Niet. Vertel. Maar, um, kan ik een vraag stellen? Of nog... Jazeker, ja. Ja. Nou, ik, ik vroeg mij af, een aardamse appel. Dat, is, dat zie je altijd bij een man bij een keel zitten. Ja. En ik denk dat die naam Adamsappel is waarschijnlijk omdat mannen dat alleen maar hebben. Uh, ik zie het niet bij alle mannen als ze praten. Uh, ik vraag me af, bestaat er ook een eva-appel? Is dat een beetje een grapje? Maar uh, het, het zou niet voor niets die naam hebben. En mijn vraag is dan, wat voor functie heeft zo'n Adema appel? Hebben wij het wel, maar zit dat verborgen? Dus dat is mijn vraag. Wat voor functie heeft een ademzappel? En uh, ja, ik weet niet of ik nou duidelijk ben. Jazeker, ja. Zeker. ja. Nee, u heeft hem prima gesteld, ja. En het is ja. een, een hele uh, logische vraag. Ja, waar dient hij voor en waarom zit hij ja. er? Waarom? Ik wil ook nog wel weten, waar, waarom, heet, waarom heet hij zo? Ook nog wel interessant. Ja. Zeker, ja. Want ik, ja goed, ik, soms dan zit, zit je wel eens naar een vrouw te kijken, ik zal geen namen noemen, maar nee. dan, dan lijkt het wel of ze ook een ademzappel hebben. Ja, ja, dat is waar. <laughs> ik zei, toevallig zag ik het, uh, ik was in Geneve bij mijn schoondochter en toen zag ik ook, ze zijn nogal magen, toen zag ik het bij haar ook. Ik denk, hé, het was voor het eerst, dus toen dacht ik, nou, nou ga ik het vragen aan ja. jullie. Ja, nou kijk, dat, dat is leuk dat, dat je al een tijd een, een, een vraag in je gedachten hebt. En dat je eindelijk de moed bij elkaar verzamelt om eens te bellen. Met zo met, dat ja, is het. Dat is het, ja. Nou, ik vind het leuk dat u de telefoon gepakt heeft en gewoon ja, bent gaan bellen. Ja, ik vind het van mezelf ook moedig Ja, nou, uh, uh, chapeau. Hartstikke goed. Ja. <laughs> en nu maar hopen dat er een antwoord komt natuurlijk. Ja, dat hoop ik zeker. Ja, blijft u nog de hele nacht luisteren? Gaat het zo lang duren? <laughs> nou, kijk, soms dan hebben we binnen vijf minuten een antwoord... en soms dan duurt het twee uur. Dat, dat oh, weet ja, je nooit dat hier. Dat begrijp ik, hè? Ja. Dat begrijp ik of het, ja. het... moet natuurlijk ook interessant zijn, hè? Nou, nou, interessant is het zeker. En het, volgens mij komt er ook wel een antwoord op, heb ik zo ja, het okay. idee. Nou, blijf, ja. uh, blijf luisteren, zolang het, uh, u het volhoudt. En dan, uh, ja. Hoor. En wie weet tot de volgende keer. Ja, oké. Okay. Oké, okay. dag. dag. 0800-1121 voor alle informatie over de adamsappel. Ed van Rooij dan. Dag Ed. Hallo. Dag Ed, goede nacht. Ja, goede nacht. Het is van Gogh, trouwens. Oh. Met een L. Geef niet. Ik heb een antwoord op op dingen op die cola. ja Ik ben zelf ook diabetes Ja, maar in gewone cola, daar zit uh, normale suiker in. Het gaat om de koolhydraten, hè? Ja. Nou, ook, en ja, wat zit er ja. verder allemaal in? Maar inderdaad ook de suiker ja. en... Uh... Maar in uh, cola zero, daar zit aspartaan in. En daar zitten geen koolhydraten in. Oké. Okay. Maar als je cola drinkt met suiker, dan schiet die als een gek omhoog. Ah, dus dat moet je niet ik doen. Heb, uh, ik heb het wel eens meegemaakt. Ik, denk, ik had dos, ik denk pak gewone cola. Ja, maar ja. Uit, uit, uit, hij schoot van de 3 naar, naar de 18. En wat, wat gebeurt er dan, wat gebeurt er dan ja, concreet met je? Het suikergehalte. Dat snap ik, maar wat, wat, wat gebeurt er dan concreet met je? Ja, als je te laag wordt, dan uh, word je niet goed. Maar als je te hoog wordt, dan word je ook niet goed. Nee. Je, je, je moet tussen de 5 en de 10 blijven. Met je suiker. Maar als je gewoon een cola drinkt, dan wordt uh, dat word je echt niet goed. En nee. wel eens gaan dat je in een coma kan raken. Ja, dat is uh, en inderdaad. En met uh, cola zero. Dan Zit geen suiker in, dus uh, ja. dat is uh, gewoon uh, zoetstof, zeg maar. aspartam. dus dat is ook ook voor, voor je diabetes. hier, Is dat een ideale uitkomst, natuurlijk? Ja, natuurlijk. Ja, drink je dat Denk ook in, dat... ja ook niet te veel drinken? Natuurlijk, want uh, als ze dat puur gebruiken, aspartam, dat is uh, rattenweg. We ja. Maar drink, drink je het zelf? Ik uh, heb het altijd bij mijn zand, maar uh, mijn suiker uh, spring nog wel op en neer, dus uh... ja. Oké. Okay. Nou, kijk. zijn we toch weer wel vijzer Ik zou gewoon adviseren om geen uh, cola met suiker en ook geen cola light. Nee. Oké. Okay. Maar gewoon cola zero. En een andere verpleegster nemen. als nou, je zegt van, uh, dat je <laughs> gewoon de cola moet drinken. Uh... <laughs> ja, goed. Dat, uh, dat moet uh, dat, moet, uh, uh, dat moet je zelf maar weten. Precies. Oké. Okay. Dankjewel uh, voor je antwoord. Oké. Okay, bedankt. En blijf luisteren. Dag. Dag. 0800-1121. Ja, um, mevrouw van Luymes... Mevrouw van het Hoofd. Van het Hoofd, ja. Dag. Wat maakt u er nou van voor de naam? Ja, nee, ik, ik, ik krijg soms te zien van wie er dan hangt, maar dat stond even door elkaar. Oh, oké. Okay. Maar vertel, maar ik, wat kan ik voor u doen? Ik heb de vraag net bij u gesteld, over die Adamsappel. Ja, het loopt hier allemaal door elkaar heen, zeg. Ja, lekker hè. Maar, <laughs> maar u bent gewoon blijven hangen, begrijp ik. Ja, moet dat niet? Of nee, u kunt, u kunt vervelen. gewoon in de radio gekluisterd blijven, hoor. Dan hoort, oh. hoort u het ook, ja. Oh, oké. Okay. <laughs> ik bedoel, ik dat vind het gezellig, het gezellig hoor dat u er weer bent. Om, om, de, om de radio niet te verstoren, wat dacht ik dat ik dat moest doen? Nee, ja. En dan hang ik lekker op. Ja, ja. Ik heb gewoon, even le gewoon lekker in bed gaan liggen, radio aan. Ik ga een kopje thee zetten. Een kopje dan thee, dan thee drinken. Ik in in. Ja. Zeker, ik vind het wel gezellig hoor dat u er bent. Ja, vindt u? Ja, tuurlijk. <laughs> ja, ja. ja u verzamelt de moed om te bellen, dan, dan moet u er ook een ja. gebruik van maken ook. Ja, vindt u niet? Zeker, Ja. <laughs> ja. Nou, ik ben gepensioneerd, dus ik kan morgen gewoon weer even een tukkie doen. Dus... Oh, heerlijk. Ja. Ja, het... Nou, gaat u, gaat u lekker radio luisteren en dan... Ja, nou, ik wie, wie weet spreken we dus later nog. Oké, okay. ja. dag. Okay. dag. Ja, het is een beetje verwarrend allemaal met die telefoonlijn hier. Komt natuurlijk omdat de invalbroeder er zit. We gaan dan toch, nu, toch eindelijk naar mevrouw Van Luimens. Mevrouw Luimens, ja. ja. Hier ben ik. Goedenacht. Goedenacht. Ik had een, een vraagje. Deze week hadden we eventjes een praatje over een parkeerterrein. Er is hier een, een tijdje geleden een nieuwe super supergebouwd... met een nieuw parkeerterrein. En toen zegt iemand... wat zijn nou eigenlijk de regels op parkeerterreinen? Nou constateerden wij al... dat uh, dit waarschijnlijk een parkeerterrein is... dat bij de supermarkt hoort. Maar de gemeente heeft natuurlijk ook zelf parkeerterreinen. Ja. Dus... Het Verschil tussen die parkeerterreinen of zijn er, zijn er wel verkeersregels voor parkeerterreinen? Gelden de gewone verkeersregels ook op parkeerterreinen? Ja, ja. Dat is mijn vraag. De, de, de, ja, inderdaad. De, de, de particuliere parkeerterreinen... Gelden die, zijn daar dezelfde regels als bij de gemeentelijke parkeerterreinen, dat bedoelt u? Ja, en het is natuurlijk het is erg rommelig hier, er wordt heel erg over geklaagd. Mm. Er loopt van alles door elkaar, auto's fietsen en, uh, en mensen met de karretjes heen en weer enzovoort. Stel dat je een aanleiding krijgt op een van die parkeerterreinen, wie is juridisch verantwoordelijk? Moet je daar rechts geven? Mm. Als dat moet en je hebt het niet gedaan, ben je fout? Dan is het jouw schuld. Ja. gelden die regels daar niet Ofwel, ja, dat is de vraag. Ofwel. Ja. Ofwel. Een hele logische vraag. Ja. Ja, dat en, is de vraag. Ja. En, uh, ja, dan, de, de, de, meestal staan er wel allerlei regels op bordjes. Maar ja, in hoeverre nou, die natuurlijk juridisch geldig zijn. Nou ja, parkeer binnen dus de, de lijnen, dat, dat parkeren, soort dingen. Eh, gratis parkeren of anderhalf uur parkeren, zie je dus. Ja. Maar, de, nee, maar inderdaad... De regels staan er niet. Ja, nou, inderdaad. En, uh, ja, heb je een botsing, Ja. wie is verantwoordelijk? Nou ja, de, dat, soort, uh, dat soort dingen. Ja. Interessant om eens te horen, volgens mij. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Nou, uh, we gaan de vragen bijzetten? De verkeersvraag. Ja, we vragen in allerlei categorieën vannacht. En, uh, dit is, uh, die, deze schaak ik maar even onder uh, de verkeersvragen. Ja, zo ja, het is Zeker, dat zijn bijna een categorie. Oké, okay. ja. nou, dank u wel voor het bellen. Ja hoor, okay. fijne uitzending nog. Dank u wel. 0800... 1121 voor alle vragen en antwoorden. Nou, we hebben al behoorlijk wat vragen. En volgens mij komt er nog eentje bij van Menno. Of komt er een antwoord, Menno? Uh, er komt een antwoord. Kijk aan. Uh, op de vraag van de cola. Ja. Uh, die meneer die vroeg uh, wat nou de verschillen zijn tussen de soorten cola. Ja. Uh, nou, regular cola spreek op zich, denk ik. Dat is gewoon cola met suiker. Ehm... Uh, dan heb je Cola Light en Cola Zero. Um, maar dat is eigenlijk precies hetzelfde, volgens mij. Uh, alleen um, uh, omdat uh, Cola Light dat nogal uh, verwijft imago, uh, toen hebben ze dat gewoon helemaal uh, marketingstrategie op vrouwen gericht. Is dat zo? Toen hebben ze voor mannen hebben ze Cola, uh, Cola Zero gemaakt. En dan hebben ze hele, hele stoere reclames met mannen die uit helikopters helikopter springen en door ramen gaan en explosies en zo. Uh, zodat het ook voor mannen oké okay werd om uh, eigenlijk dezelfde cola te drinken. Alleen zit het net in een ander jasje. Uh, maar wel gewoon zonder suiker. Is dat zo? Ja? Heeft, heeft Cola Zero een, een stoerder imago dan, uh, dan de light versie? Is dat zo? Ja, je hebt de, de tv-reclame. Ja, nee, ik ken ze, maar ik, ik heb er nooit zo over nagedacht. Is, is, is, is, het, dan, is het dan zo verwijfd om het zomaar te zeggen als je cola light drinkt? Um, ja, ik denk dat het dat, dat wel een reden is geweest dat ze, dat ze um, uh, een mannelijk cola-product hebben proberen neer te zetten. Ja. Te ja, ja, inderdaad. Het zijn van, de, van die spotjes inderdaad. Dat je een soort James Bond-achtig iemand door het brandende deuren ziet, van, van gebouwen af ziet springen. Ja, precies. Klopt, ja. Oh, dus er zit een hele marketingstrategie achter. Ja, zo had ik het nog nooit bekeken. Maar ja, nu het zo zegt, klinkt, uh, klinkt plausibel inderdaad. Nou, dat is weer een hele andere uh, insteek met uh, de cola. Nou, die gaan we erbij zetten. Hartstikke okay. goed. Yes. Goeiedag. Okay. Dankjewel. Dag. Ja, zo zie je maar als er één antwoord is ge gekomen op een, uh, op een vraag... dan mag je daar gerust nog een keer over bellen als je een, uh, een aanvulling hebt. En uh, ik ben heel benieuwd waar uh, Guusje nu mee komt. Guusje, goeienacht. Goeienacht. Vertel, wat kan ik voor jou doen? <laughs> ja, ik moet een poosje wakker blijven. Waarom? Nou, om een antwoord te krijgen op een vraag. <laughs> Nou, ik, in, in wat ik net zei, soms komt hij ook binnen vijf minuten. Dus je weet het nooit hier. Nee. Maar vertel, je hebt een vraag. Uh, er is een tijd geweest dat ik dacht... ik wou dat ik minister van verkeer was. Dat ik alle openbaar vervoer vrij kon maken. Maar <lacht> dat is nooit gebeurd. Maar in Hasselt is er ooit... In Hasselt in, in België... is er ooit eens een... een proef geweest om alles gratis, uh, gratis te la laten reizen. <laughs> Sorry, laten reizen. Ja. En ik vroeg me af hoe is het afgelopen met die proef. En wordt er nog wel eens aan gedacht om dat te proberen. Dat ja, het kost natuurlijk een hoop geld. Maar misschien zou je ja, via een soort hoofdelijke omslag voor de straatverlichting uh, betalen we ook allemaal. Ja. Uh, ik vraag me af of, ja, of iemand daar wat van af weet. Oké. Okay. Nou, oh, interessant. En u gaat vaak met de openbaar vervoer dus? Ik ben heel erg voor gratis openbaar vervoer, ja. <laughs> ja, dat zijn we allemaal, denk ik. Vindt u het u te duur ook? Wordt veel over geklaagd? Nee, nee, het gaat me niet eens om het geld. Ik vind alleen om het gemak dat je de bus in kan stappen en, en eruit te stappen. Zo, oh, dan vergeet je het weer om dat ding uit te checken. Ja. Nee, ik vind het moet gewoon vrij zijn. Ja. Oké. Okay. Nou, stel nog even heel duidelijk uw vraag voor de mensen die misschien het net gemist hebben. Um, ja, moet ik nog formuleren. Uh, in Hasselt in België was er ooit een project dat de mensen daar gratis met het openbaar vervoer konden reizen. Ja. Ik heb eigenlijk nooit gehoord hoe het afgelopen is of er nog een bepaalde uh, ja, conclusie uitgekomen is. En ik vraag me af is er nog wel eens iemand mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Ja, oké. Okay. Nou, heel goed. Blijft u wakker om het antwoord uh, te luisteren? Ik blijf wakker, natuurlijk. Oké. Okay. <laughs> Als ik een antwoord weet. Ik hoop het voor u. En uh, nou, misschien al zijn er mensen uit Hasselt... Uh, uh, die, uh, net over de grens, die nog, uh, die nog wakker zijn en, en, uh, en gaan bellen natuurlijk. Ja, maar niet alleen uit Hasselt. Maar of er mm, ja, medestanden zijn en of er inderdaad ook alles... Uh, van, van Nederlandse kant ook alles uh, acties ondernomen zijn. Of dat het ooit aan de orde geweest is. Ja, oké, okay, duidelijk. Nou, ik, uh, ik ben benieuwd. 0800-1121, als u het antwoord weet, uh, uh, luisteraars. Guusje, mag ik u danken? Ja, ik wacht. <laughs> en een hele fijne nacht. Dank je. de Oké, okay. dag. dag. The next train will be leaving from platform 1. Top That Train van Clint Eastwood en General Saint. En dan natuurlijk niet de acteur, maar uh, de Jamaïse, uh, Jamaïkaanse moet ik zeggen, uh, zanger. Uh, we gaan naar uh, Hugh. Ja, goedenacht. Goedenacht, uh, Hugh. Ja. Hoe gaat het? Eh, uh, nou, ik ben een beetje ziekjes. Oh, nou, zal ik de vraag dan maar intrekken? Nou, nee. Ach. Ach. Dus op, op, op zich gaat het allemaal wel. Alleen het is heel erg vervelend. Want ik lig natuurlijk hele dagen meer op bed dan dat ik eruit ben. Ach. Maar ja, daar gaat dus ook... Uh, ik heb ook mogelijk een antwoord op de vraag van... Jeannette heette ze geloof ik. Hè? Die dan vroeg naar kriebelhoest. Klopt dat? dat? Phil was dat. Oh. <laughs> Oké. <Okay. laughs> en wat, wat was de vraag precies? ook? Okay? Waar komt de kriebelhoest vandaan? Oh. Nou, laat ik beginnen met een misverstand uit de wereld te helpen. Ja. Uh, Verkouden, dat wordt je niet van kou, maar van verkoude mensen. En uh, als je namelijk, als het dus winters koud is, wat doen mensen dan? Dan gaan ze bij elkaar zitten mm -hmm. en dan gaat de, de kachel aan, of het nou een kolenkachel is of centrale verwarming. En daardoor euh, wordt de lucht, omdat de, de buitenlucht vanwege de winterkou al euh, eh, vrij droog is, ja. wordt de lucht in huis extreem droog. Daardoor euh, kunnen de slijmvliezen van neus en, en keel geïrriteerd raken. Hm en in die open plekjes, daar kunnen zich euh, euh, virussen, bacteriën nestelen. Dan van de ene mens op de andere overspringen. Want dan zit je bij elkaar in een vrij kleine ruimte. En dan krijg je dus inderdaad dat de, de, de, de neus geprikkeld wordt om te gaan niezen. En de, de, de luchtpijp, zeg maar, geprikkeld wordt om te gaan hoesten. Aha. Ja. Kijk, nou, dat klinkt allemaal heel logisch. Daarom zegt men ook altijd: uh, goed ventileren, toch? Dat heeft het er ook mee te maken? Maar dat, dat is altijd wel, uh, wel beter om dat, uh, dat te doen. En op, ja, met, met onze goed geïsoleerde huizen is dat natuurlijk wel eens wat. Uh, ja, wordt dat een beetje. Uh, komt dat een beetje op het tweede plan? Zullen we maar zeggen? Ja, maar ik heb het altijd als, als ik een, een, een nacht heb geslapen. En per ongeluk is het, uh, is het raam dicht. Dan uh, heb ik geen keel meer over de volgende ochtend. Dus ik moet altijd wel goed ventileren. Ja, maar is dan ook, is dan ook de deur naar buiten? naar de hal of naar de overloop, is die dan ook dicht? Soms wel, ja. Oh ja, kijk, maar dan... Dan is de, dan is de, de ruimte te klein. Ja, dan is de ruimte te klein. Dan produceer je te veel CO2... en daar krijg je koppijn van. Ja. Maar dan kun je dus ook door... Uh, ja, uh, geïrriteerde slijmvliezen door krijgen. En dan... <truf> Sorry. Nee, het mag bij, het, bij dit antwoord mag je even hoesten, hoor. Dat... Uh... Vind ik alleen maar illustratief. Ja, we zijn toch radio. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. nou goed. Het is live radio natuurlijk, hè? Ja, nee, maar omdat we het over hoesten hebben... vind ik het niet erg als je even hoest. Ja. Oh, nu gaat ook nog de klok. Dat gaat ook het is een soort klok, hoorspel ja. wat je aan het maken bent. Ja, lijkt het wel op, hè. <laughs> maar, um, nou ja, het, het, het, het klinkt allemaal, uh, allemaal heel goed, maar dat... Um, ja, dit, tuurlijk is het zo. Ik bedoel, mensen steken elkaar aan met, met, met hoesten... en uh, niet, ja, en niet, ja. en niet een, een koude wind in de winter. Dat is nog helemaal zo. Klopt. Ja, ja en, en, en nou kom ik dus veel in, in, in een zorgcentrum... wat uh, naast mijn flat staat, zeg maar. Ja. Ja, en daar zit je dus ook met veel mensen op elkaar... en ja. dan uh, sterk je elkaar aan. En okay. Dat is ook trouwens de aanleiding voor mijn vraag. Kijk aan, je hebt een vraag. Ja. Ik ga ervoor zitten. Ik, Vertel. Goed. Ik uh, kom daar zo'n beetje tegenwoordig elke dag eten. Beneden. En dat is heel gezellig. Want heus, ze zijn er hoor. Leuke meiden van 80 plus. En uh, toen hadden wij het op een gegeven moment over... Uh, wordt daar goed eten ge uh, gemaakt. Met soep met veel ballen. Heerlijk. Ja. Nou, op zich wel. Alleen, mij valt iets op. Eh... Uh, in Nederland, dan heb je, nou ja, zeg maar van, van IJsden tot aan de Waddenkust, uh, als je ergens komt, of in een restaurant, of bij mensen thuis, krijg je altijd balletjes in de soep. Ja. Of het moet zijn dat het een speciale soep is waar het niet in hoort, maar dan krijg je in Nederlandse soep altijd balletjes. Zodra je een stap over de groep doet, bijvoorbeeld in, in Laanhaken, in een Mm -hmm. Of in, eh, in Groningen, boende over de, over de Duitse grens. Dan krijg je heel vaak hele goede soep. Met heel veel vlees erin. Eh, in Frankrijk krijg je ook hele zware, hele goed gevulde eh, soepen met, met, met goed vlees erin. Maar? In Denemarken trouwens ook. Maar helemaal geen ballen. Nou, nah. verdorie. Dus is mijn vraag... Is dat inderdaad een typisch Nederlands fenomeen? Soep met ballen? En wanneer is het ontstaan? En door wie? Wat een leuke vraag. Ja, zeker. Ja, en, soep, ja soepballetjes. Ja, kennen, we dat, uh, kennen we dat ook buiten Nederland? Nou, dus misschien zijn er vast wel een paar landen die het hebben, maar... Uh, nou, ik heb ja. bijvoorbeeld vorig jaar... Nee, nee, twee jaar geleden was dat al. In Engeland hadden we ook, kregen we ook soep. Maar daar zat een hele hoop in. Al, ook, ook lekker vlees. Maar ook geen ballen. Weer geen ballen, nee. Oké, okay, nou, ik, ik vind het een hartstikke leuke vraag. Ja, is dat iets typisch Nederlands? Ik heb het me nooit afgevraagd, maar inderdaad. Ik, uh, nu je het zo zegt, en ik denk terug aan de... Je toch aan dat je wel eens in het buitenland ja, bent? Ja, nee, maar ik, dat wilde ik net vertellen. Ik kom ook wel eens in het buitenland. Maar dan inderdaad, uh, nu ik er zo terugde uh, aan, het, aan het terugdenk... Geen soeballetjes. Dus, um, ja, zeker. Een, uh, een terechte vraag, volgens mij. Ja, ja. Heel goed. Mag ik je danken voor je vraag, Huug? Die daar antwoord op kan geven. Ja. Mag ik je danken voor je vraag? Ja, Oké, okay. graag gedaan. En uh, ja, uh, blijf luisteren voor de antwoord. Ik ben heel benieuwd. Oprecht. Ja, ja. ben ik ook benieuwd. naar. Oké. Okay. Nou, blijf luisteren en uh, wie weet tot de volgende keer. Ja. Oké. Okay. Dag. Dag, Huug. 08... 0800-121, als je weet, soeballetjes, uh, waar komen ze vandaan? En is het typisch Nederlands? Zijn er ook nog andere landen die het doen? Of misschien zijn het landen waar ze varianten daarop hebben. 0800 1121 We gaan naar Bob. Ja, goedenacht dan. Dag Bob. Dag jongen. Wat klinkt je lekker uh, uh, wakker? Ja, ik moet je zeggen, ik verheug me erop dat ik jou uh, vannacht hoor. Nou, wat, uh, wat vind ik dat leuk om te horen? En uh, nou, je doet het hartstikke gezellig. En uh, ik luister graag naar het programma. En ik wou uh, een dame gaan blij maken over de vraag. De adamsappel. Hé, hey, ja, vertel. Hey. Vertel, de adamsappel. Ja. De adamsappel. Nou ja, een stukje geschiedenis van de adamsappel. Hè? Uh, Adam, de eerste mens volgens de Bijbel. Hè? Over de appel die hij kreeg van Eva. Die verslikt zich daarin. En de mannelijke nakomen van Adam. Uh, die kregen eigenlijk een soort. Uh, ja, een soort geschiedenis, een soort smet erop. Maar de ademsappel. hebt zowel de vrouw. als de man. Maar door het mannelijke geslachtshormoon. gaat het schildbeen van een man. naar voren drukken. Waardoor de ademsappel. te zien is bij een man. Dat komt door de mannelijke hormonen. Aha. En de ananasapel heeft ook een functie. Een functie bij het slikken. Ja, tuurlijk, ja. Ik zit even te, te voelen bij mezelf. Ja, ja ga door. Ik hem. Ja, ja, ik heb ik hem. wel of niet? Ja, ik heb hem. Mag <laughs> er hopen van wel, ja. Ja, tuurlijk, toch? Ja, het bij het slikken. Ja, dat is heel belangrijk. Vooral bij het slikken is die heel belangrijk. Hè. Het sluit dus de luchtpijp af als je gaat eten, zodat je je niet verslikt. Ja. En zoals we weten, mensen met een dia bijvoorbeeld, die een verlamming krijgen links, die krijgen vaak ook dat die spieren die zitten verlamd raken, ook in hun keel. Mm -hmm. Waardoor het luchtpijp niet afsluit meer. En waardoor ze dan ook zonder voeding krijgen, omdat het eerst weer moet bijtrekken. En, en belangrijk is dus... Dan krijg je wel ontstekingen, et cetera. Maar het heeft een hele belangrijke functie. Maar het komt door mannelijke hormonen. En wat ik dan daarnet zei dat ik het soms ook wel eens meen te zien bij vrouwen. Dat heeft dan blijkbaar te maken omdat uh, sommige vrouwen dan misschien wat mannelijke hormonen te veel hebben. Oké, Bob. Dankjewel. Dat is, eigenlijk, uh, dat is eigenlijk mijn antwoord op die, uh, op die vraag van de ademzadel. En dan heb, ik, uh, over, uh, dan heb ik nu een vraag over, uh, die ik wil stellen. Vertel, ja. Ik ga er uh, ik ga erbij ja. even goed voor zitten. Kom erop, Bob. Ja. Kom erop. Ik heb een prachtig uh, solarium. Ja. Waar ik onder ga liggen. Uh, een zonnebank. Juist, om lekker een beetje bij te kleuren. En nu zeggen ze... Uh, vitamine D... Als buiten gaan, vitamine D wordt aangemaakt door de zon. Is heel belangrijk? Die heb je nodig. Dan vraag ik me af, als ik onder een zonnebank ga liggen, maakt die solarium, die zonnebank, nu ook vitamine D bij je aan? Dat is mijn vraag. Kijk aan. Ja, dat is en Dat altijd... is heel belangrijk, want oudere mensen die niet naar buiten komen, dan zeg ik wel eens van, moet je lekker onder de zonnebank gaan liggen... en dan krijg je ook lekker vitamine D. Dan zeggen ze van... dat is niet zo. Een zonnebank die maakt dat niet aan. De ander zegt wel, die zegt niet. Ik kan het ook niet terugvinden. Nee, nou, goed. Uh, vraag. Feit of fabel, dat is het een beetje. Juist. Ja. Maakt een zonnebank vitamine D aan. Ja, nou, heel goed. Uh, we zetten hem erbij, Bob. Dankjewel. Ja, okay. En uh, we gaan kijken of er antwoord komt. En, uh, ik vind het leuk dat je luistert. Een, uh, hele leuke uitzending. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, hoi. Hoi. Voor het nieuws kunnen we nog uh, snel even naar John. Dag John. Hallo, uh, alles goed? Ja, zeker. Uh, korte, simpele vraag. Blozen, blozen. Wat is blozen? Schaam, ja, soort schaamte. Wat, wat is dat blozen? Waar komt dat vandaan? Hebben mensen dat alleen? Dieren zien dat gewoon blozen. Het zien ze niet rood worden. <laughs> nou, wat is dat voor fenomeen? Blozen. Blozen, ja. Blosjes ja. op de wangen. Ja, deze schaamte en ook rood worden, zweten. Ja, ja. Heb je er veel last van? Uh, Vroeger wel, nou niet meer. En... Maar ik denk dat iedereen er wel last van heeft, wel eens af en toe. En wat is dan een gelegenheid dat je het had? Opgelaten, alle situaties hebben dat wel eens. Ja, dat je je schaamte niet vr met Mijn zoontje die zag ik, Judo, hè, en hij was met een meisje bezig, want een meisje was twee koppen groot, hè. die was ook sterk, hè? Dus dat redden die niet en dan zal hem helemaal rood worden. Weet je wat? Dat is zich. Dan denk ik, ja, waar komt dat vandaan? Ja, ja, goed, iedereen heeft het wel eens, ik heb het ook wel eens. Dus uh, ja. sommige mensen die hebben dan ook een soort roodheid op hun wangen van zichzelf. Die, die, dat lijkt het alsof ze constant blozen. Ja, ja, ja. ja. Dus, ja um, maar inderdaad. Nou, mooie... Maar mensen waarbij, die het normaal niet hebben, waar komt dat vandaan? Ja. ja. Goede vraag. Ja, Nadig iets vind ik ook. Ja, nou we, ja. ja, we kunnen er langer over praten, maar volgens mij gaan we het hier gewoon bij houden, Sean. Dat was het. Die... Ja. Tipo weten denk ik. Ik ben benieuwd of er een antwoord op komt. Ik denk het wel. Oké. Okay. Dank je wel en een fijne Dag. nacht. Oké, okay, doei doei. Dag 0800 1121. Uh, dat is het gratis telefoonnummer. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen uh, waar je naartoe kunt uh, bellen. Met alle antwoorden op al die vragen die het afgelopen uur voorbij zijn gekomen. Hele leuke vragen zitten er tussen, moet ik zeggen. Dus um, dan hoop ik natuurlijk ook dat er een, een leuk antwoord uh, op komt. Dat uh, allemaal de komende drie uur in Nachtzuster hier op, uh, hier op Radio 1 na het nieuws. Dan gaan we weer verder met uh, nieuwe vragen en nieuwe antwoorden. Tot zometeen.